Vorige week stemde het parlement al in met een hervorming van de pensioenen en een verhoging van de BTW. Bij aanslagen in Nigeria en Cameroen zijn zeker 42 mensen omgekomen. In Nigeria gingen bommen af bij een moskee en twee busstations in de stad Gombe. En daarbij kwamen zeker 29 mensen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. In buurland Cameroen werden 13 mensen gedood bij zelfmoordaanslagen. De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar ze lijken het werk van Boko Haram. Die terreurgroep pleegde afgelopen vrijdag ook al bomaanslagen in de Nigeriaanse stad Gombe. Franse boeren hebben gisteravond verschillende toegangswegen naar de Autoroute du Soleil bij Lyon geblokkeerd. Ze hebben hooi- en autobanden op de snelweg gegooid en met tractoren op- en afritten geblokkeerd. De boeren protesteren omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor melk en vlees. Het lijkt erop dat ze vandaag weer doorgaan met de blokkades. Het vakantieverkeer richting de Middellandse Zee heeft tot nu toe veel last van de acties. In de Amerikaanse stad Ferguson is een Afro-Amerikaanse man aangesteld als politiechef. Andre Anderson moet de komende zes maanden het vertrouwen van de burgers in de politie weer herstellen. Sinds de dood van de 18-jarige Michael Brown vorig jaar hebben veel zwarte inwoners geen vertrouwen meer in de politie. De ongewapende zwarte jongen werd op straat doodgeschoten door een blanke agent. Dat leidde in de week erna tot rellen. Het weer, overal schijnt de zon, overdag geregeld en blijft het zo goed als droog. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het NO. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort, een zomerhit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 Inside, to lead me. No one else can make it right. Als antwoord, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story. Of that guy. First you loved. Do I? Die?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 Invisible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds.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 maar is echt, ze houdt van gek, houdt van seks. Nu wil ik er huur. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En duks, ik heb blank. En dux. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen, heen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En duks, ik heb blank.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 Andux, ik heb drank. en drugs. als je beetje wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen want ik heb blank. drugs. ik heb drank. Andux, als je beetje wilt chillen. Als je beetje wilt chillen. Als je beetje wilt chillen. Als je beetje wilt chillen. Als je beetje wilt, wilt chillen. Wil chillen. Wil chillen. Wil chillen. Als je beetje wilt chillen. Herself. I look at her and it makes me proud.